In 2010 werd er weer voorzichtig winst gemaakt, maar vanwege de slechte vooruitzichten op de huizenmarkt... ...leidt het derde bouwbedrijf van Nederland nu dus weer verlies. Op de EU-top in Brussel hebben 25 lidstaten een akkoord getekend over strengere begrotingsregels. De afspraken moeten een nieuwe schuldencrisis voorkomen. Groot-Brittannië en Tsjechië tekenen het verdrag niet. Komende zomer wordt het van kracht. Op de schie bij Rijswijk is vanochtend een aanvaring geweest tussen een binnenvaartschip en een veerpont... Aan boord van de pont waren vier mensen, twee van hen vielen in het water. Ze konden snel worden gered en maken het naar omstandigheden goed. Hoe het ongeluk is gebeurd zoekt de politie nog uit. Het Japanse kabinet heeft een aantal wetten aangenomen om de veiligheid van kerncentrales te verbeteren. Er staat onder meer in dat de centrales maximaal 40 jaar in gebruik mogen zijn. Nu is er nog geen maximum. Een van de reactoren in Fukushima, die werden getroffen door de tsunami in maart vorig jaar, was al 41 jaar oud. De Japanse regering gaat verdere toezicht op de kerncentrales onderbrengen bij het ministerie van Milieu. Nu valt het e onder economische zaken. Dat ministerie stimuleert het gebruik van kernenergie, wat er volgens critici toe leidt dat er te weinig wordt gelet op de veiligheid. In China zijn de directeuren van zeven bedrijven gearresteerd die, ernstiger, die de rivier Longjiang ernstig vervuilen. Die vervuiling bedreigt het drinkwater van miljoenen mensen die nu massaal flessen water inslaan. Een mijnbouwbedrijf wordt beschuldigd van het dumpen van de kankerverwekkende stof cadmium. Onderzoek heeft aangetoond dat meer bedrijven de rivier hebben vervuild. Het weer bijna overal droog en vanmiddag steeds meer zon. De temperatuur loopt op tot rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files in de Randstad staan nog op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Hoevelaak en Eembruggen 7 kilometer... en vanaf Gooimeer tot Muiden 6. Op de A8 staan Zandam Amsterdam 4 kilometer een Koenplein... Vanuit Alkmaar op de A9 bij door op 10. Op de ring A10 voor Knoopend niet meer 5 km. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen 4. En verder richting Den Haag voor Den Haag Centrum 5 km. Bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum 4 km. Richting Gouda op de A20 bij Rotterdam Centrum 5. A27 Almere richting Utrecht bij Beeldhoven 4 km.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 Nieuwe muziek van David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. En daarvoor, ja, we kijken even terug naar gisteren. Raadje, plaatje. Op het laatste moment hadden we hem nog goed. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland je blijft op de hoogte. You're the Turner Overdrive and you ain't seen nothing yet. En we gaan naar het voetbal, we gaan naar Cherk de Blauw. En waar die tweede helft net begonnen is tussen uh, Bloemendaal en Zwanenburg natuurlijk. Robert Schell heeft ingegrepen. Heeft twee extra spitsen nog eens, uh, erbij gezet. Dat betekent dat er een lange man bijgekomen. Is Kevin van de Zijs als uh, Spitsijnen en Nel natuurlijk. Hoekschop van Bloemendaal kan dat bij Joosho. kan hem niet houden. Dat betekent dat Zwanenburg meteen teken overnemen. Zwanenburg uh, zal proberen snel een counter te gaan spelen. Maar dat wordt goed opgepakt daardoor uh, keus, Die probeert die bal te plaatsen op Belgen. Maar die kan er niet bij komen. En dat betekent er ingooi voor, uh, voor Bloemendaal natuurlijk. Ja, het is natuurlijk uh, de. Hij heeft er een bek afgehaald. Heeft Sebastian Thomas opgeofferd voor Kevin van der Zijs. En heeft Ozan eraf gehaald voor Melvin Jordaan. Dus dat betekent dat Roemendaal in de tweede helft van blank gaat spelen. Dus drie man achterin. En dan de rest, ja, dan moet het voorin gaan doen natuurlijk. Hier op het veld. Vanmiddag in die tweede helft. We gaan kijken wat zij is ook leven. pakt pakt de bal op. Gaan naar de keus. Maar de plaatsen dan door aan de linkerkant naar Melvin Jordaan. Melvin Jordaan heeft die bal in zijn voeten. Moet moeten kijken waar die enkel speelt. Plaatsen we terug op Gijsamp. Gijs Jan Polkijs kan ik niet hoor, je in een plaats weer op Melvin. Melvin, Elke die Elke die moet er nu voorzet. Zit hem ook voor, maar die bal die komt niet goed aan. En dat betekent dat die bal dus ver en ver achter de goal langs gaat. La, la, en la. dat die kans gekeken is. En het is hier, uiteraard, nog steeds 0 tegen 2 is.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 Goed, liedje zegt. De nieuwe van Gavin Kral Soldier. En van harte welkom bij Tweede Uur Zondag in Kennemeland. Rob bedankt voor het eerste uur. We hebben genoten gisteren, raadje, plaatje, derde plek met Team ZFM. En ik heb gehoord dat we heel dicht bij de nummer 1 en de nummer 2 zaten. Kijk is er goed gebeuren. Helemaal. We hebben, ja, we hebben iets nieuws. Namelijk het keukentafelnieuws. Sinds deze week doen we het ietsje anders. Het is namelijk nieuws wat je aan de keukentafel... ...of aan de huizen, de tafel... ...of overal kan je vertellen. En ben je nou op zoek naar een nieuwe auto... ...en wil je nou een um, exclusieve auto... ...dan kan je um, bieden op de oude Chrysler... ...van president Barack Obama. Die wordt namelijk geveild. De Chrysler 300C. Die wordt uh, aangeboden op eBay. En de wagen moet uh, zo rond de 1 miljoen dollar opleveren. Valt me nog mee, als je nou heel veel geld hebt. Ja, dat is wel uh, te gek 7, als je de auto... Euro. Ja. euro. Dus als je naar nou de, de, de, de, de, de, de auto, <laughs> dan heb je de auto Spoken. van... De auto van... Dat licht gaat hier aan en uit. heb je de auto van Barack Obama. Lijkt me te gek. Net ja. leuk met rijden, toch? Ja, leuk. Het dragen van hoge hakken vandert niet alleen de manier van lopen als vrouwen de hakken aan hebben, maar ook als de hakken weer uit zijn. Corden heeft een wetenschappelijke verklaring gevonden waarom het lopen op hoge hakken... Zo pijnlijk kan zijn het verandert de manier van hoe vrouwen lopen, ook als de hakken al lang uit zijn. Nou ja, laten we nou eerlijk zijn, vrouwen moeten gewoon hakken dragen, toch? Ja, dan komt die kont er mooi even tevoorschijn. <laughs> het is echt. Uh, het is bij vrouwen, het schijnt vanuit uh, de kuiten te komen, hè. dat je eerder je kuitspier kan breken, uh, of kan scheuren als, um, als je op hakken loopt, omdat ze dan wat gespannerder zijn. En als je dan weer lang uh, je, je, je, je, je hakken uitdoet, worden je kuitspieren weer lang. En dat is hoger weer de, de kans op een scheuring. En um, ja, ze is al een, uh, een, een uh, ja, slet op uh, liefdesgebied. Maar ze is er nu ook op um, muziekgebied. Want Paris Hilton lijkt weer een grote artiest te hebben geschikt voor haar nieuwe album. Tijdens een feestje zou Paris gezegd hebben dat ze samen met een rapper aan het werk gaat. De bludine vertelde verder dat er meer artiesten een bijdrage aan leverden. Nou ja, zoals iedereen weet is ze al bezig met uh, Afrojack. Ze wordt constant gezien met hem. Of het een relatie is uh, is nog niet bekend. Maar ze gaat nu ook bezig zijn met het uh, Amerikaanse DJ duo LMFAO. En ze is uh, nu bezig met uh, Lil Wayne. Dus ze is met iedereen is er nu eventjes uh, aan nee, het uh, uh, uh, bakken. Misschien wil ik wel nou helemaal niet weten wat ze allemaal aan het doen zijn. Ja, maar heb je wel eens Paris Hilton, Paris Hilton horen zingen? Ze heeft wel zijn uh, album nee, uitgebracht. Het nee, het is echt, echt heel slecht hè. Ja, echt serieus. Ja. Ik heb, alleen, ik heb ooit alleen gezien. Voor mij moeten ze ook gewoon daarvoor uh, geld hebben. Het, uh, ja. My best friends uh, overal in de wereld. Daar hebben we het wel eens uh, over gehad. Jeetze ja, dus de beste vrienden zoeken. Die, nee. is echt een vreselijk programma dat. Jongens praten over het algemeen later dan meisjes. Ze ontwikkelen ook langzamer taalvaardigheden. Australische de onderzoekers denken dat testosteron hier een belangrijke rol in speelt. Waarom taalachterstand vooral bij jongens voorkomt, is al jaren een mysterie, vertelt onderzoeker Andrew Whithouse van University of Western Australia in Perth. We hebben er nu voor het eerst een, biologisch, een biologische risicofactor risico gevonden: testosteron. Oké. Okay. Nou ja, leuk los van het tafelnieuws. Ja, last van. Nou ja, het schijnt als je veel testosteron hebt dat je ook eerder kaal wordt. Dat je wat een lagere stem hebt. En, uh, dus testosteron speelt een hele grote rol in het verschil tussen mannen en vrouwen. Misschien wel het grootste. Oh er yeah. staat hier een kale in de studio, die voelt zich uh, aangesproken. Heeft hij nou ook een lage stem? Ja, ja. ja, hoor. Ik. <laughs> en een kleine Amerikaanse bierbouwerij heeft bier gemaakt dat naar pizza smaakt. Mamma mia! Pizza bier bevat aromas van tomaten, basilicum, oregano en knoflook. Lijkt me nou echt niet te zuipen. Ik ga hem wel proberen, denk Doe ik. Doe mij niet. nou even een Mamma mia, Als je nou in Nederland uitkomt, ik ga hem wel proberen. Ja, tuurlijk. Je, je hebt, je hebt bier. nu ook hete peperbier. Uh, peper mm. Ja, als je, ah, ja als je, maar als je. Als je dat biertje net zo, net zo vult als een, een pizza, hè? dan denk ik gewoon voor een bier in plaats van pizza, hè? dan denk ik pizza gaan. Ja, die wordt net zo dik, toch? denk, ik denk het wel. Een mooi bierbuikje. Ja, van pizza word je ook dik. Dus hey, twee, wedstrijden in de uh, twee wedstrijden in de Eredivisie, de tussenstand half drie begonnen. Ik wou dat ik het in mijn portemonnee had. FC Twente, FC Groning, tussenstand is daar 2-0. En RKC Waalwijk tegen VV Venlo, ook de tussenstand is daar 2-0. Tien voor half vier, de zondagmiddag hier bij ZFM Zandvoort. En dit is goed zeggen. Tijd niet meer gehoord, maar ik pakte die album uit de la en ik dacht, oh, dit moet ik weer even draaien. Wat is dit goed zeggen? Het was een debuutalbum, 63 jaar, No Time for Dreaming heet het album. Here's Charles Bradley and the world is going up in flames. Ja, dit is lekker hè? Vooral deze zondagmiddag van ZFM. Jorda Charles Bradley en de World is going up in flames. We gaan even naar het voetbal. We gaan naar Tjerk de Blauw. En hier is de stand uh, 1-2 geworden in de tiende minuut. In de tweede helft. Het was uh, Melvin Jordaan die hem uiteindelijk uh, erin schoot. Het was een ster Schoten op het doel van Zwanenburg. En een paar keer kon die keeper hem tegenhouden. En het was een zeer verschot van Kevin van der Zijns. Die kon die keeper hem stoppen. Toen de schot van Markeus. Die kon hij ook nog stoppen. En toen kwam die bal aan de rechterkant helemaal vrij. Voor Melvin. En die schoot hem goed in de rechter benedenhoek. En zodoende is de stand hier. 1 tegen 2. Het ritme van Zandvoort. Op 106.9.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 you wanna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 I'm not I'll pick you up when en we onderbreken Ed Sheeran even voor een penalty bij Cherk de Blauw. Blau. Het wordt een penalty gegeven aan Brommedaal. En het is als het goed is: het Melvin Jordaan die achter de, de bal gaat, gaat staan. Om die straks op te nemen. Scheidser, dat kon hij dan nog niet straks opgeven. Want er werd een eentje finale onderaan, onderuit gehaald. De keeper van Zwanenburg die gaat, die gaat staan om op te lijnen om die bal tegen te nemen. Dat is Melvin, schijzen! Is die hier 2-2 geworden? Hoe raar kan het lopen in een wedstrijd? Hoe raar kan het gaan? 2-0 met de achterstand. En ook binnen een kleine 20 minuten op gelijke stand. 2, -2. Twee tegen 2. 2 tegen 2 dus tussen dan bij Bloemendaal en Zwanenburg. Zometeen het uh, sportnieuws. Nationaal en internationaal. Uh, op dit moment is ook een tenniswedstrijd bezig. De finale van de Australian Open. Staat daar 2-2 gelijk in sets. En 5-5 gelijk in games. Heel erg spannend dus. De finale is tussen Djokovic en Nadal. Zometeen muziek van Jason. Rulo, and here is Amy Winehouse. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got a custom day. Once it was the right when we were at our high, waiting for you in the hotel at night. I knew I had them at my match, but every moment we could snatch, I don't know why I got so attached. It's my responsibility nou het is een mooie wedstrijd hoor check de blauw en de stand is hier 2 uh, tegen 3 geworden in, in, deze, uh, in deze rare tweede helft was een aanval van Zwanenburg. Iedereen of is die bal weg te krijgen, krijgen hem uiteindelijk niet goed weg. En hij kwam voor de voeten van een Zwanenburger en die schoot hem per uh, in de linkerhoek. En zo staat die stand hier weer 2 tegen 3. En wat kan we nou nu nog gaan doen? because ain't no regrets No most of no day. Van Jason de Rulla bij ZFM en die heet Briefing. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je blijft op de hoogte, je blijft op de hoogte. Een spannende wedstrijd, we gaan naar Tjerk de Blauw bij de wedstrijd Bloemendaal-Zwanenburg. Er is dan nu 2-4 geworden in die wedstrijd. Een goal aan de rechterkant van Zwaneburg. Het was ver van die die bal en Daarom kon... Zwanenburg een keiharde counter eromheen plaatsen. En zo staat die stand 2 tegen 4. Hoe raar kan het lopen in een wedstrijd? Binnen een kwartier op 3-2 uh, op achterstand. Uh, uh, eerst op 2-2 gelijke stand komen. En dan 3-2. En dan nu 4-2 om je oren krijgen. Hoe hard kan het gaan? Op de andere kant van de straat, I knew. Toen een vrouw die je gezien I guess that's déjà vu. But I Weet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 to the story now left a good job That in Your out around the back of my hotel. Oh yeah. I saw my you was asking out to me, but I know you best as a flagger. I said tell me your name is this sweet She said my boy is dagger. Oh yeah Give me girl, thank you dear Bring your sister over here Let her dance with me just for the hell of it Well you must be a boy with bones like that She said you got me wrong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 En de U en dat wordt toch nooit meer van...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 Getwijfeld over België. Omdat iedereen daar lang. Ik heb getwijfeld over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 In de Randstad vielen ze op de A9, Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 8, A28 Zwolle Amersfoort voor Leusden 3, A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.